Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Spanje woeden twee gulden. Door de aanhoudende hitte verspreidt het vuur zich snel. Ten noordwesten van Barcelona staat volgens Spaanse media duizend hectare bos in brand. Er zijn geen gewonden of doden gevallen. En ook ten westen van Valencia staan bossen in brand. Daar zijn honderden mensen geëvacueerd. Ruim duizend brandweerlieden zijn bezig om de brand te bestrijden. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan doordat monteurs slordig waren bij het installeren van zonnepanelen. De Spaanse politie heeft twee monteurs opgepakt. In het noordoosten van Amerika zitten bijna 4 miljoen mensen zonder stroom na noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er twee doden. Een enorme onweersbui trok gisteren over de hoofdstad Washington en de staten Virginia, West Virginia en Maryland. Windstoten met orkaankracht volgden vlak daarna. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. De temperatuur in Washington is opgelopen tot 40 graden, de hoogste temperatuur die ooit in juni is gemeten. Verwacht wordt dat de hitte ook de komende week aanhoudt.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 De taxichauffeur heeft vannacht in Amsterdam een vrouw die van haar fiets was gevallen aangereden en is daarna doorgereden. De vrouw van 19 raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de Toronto-brug aan de rand van het centrum. De politie is op zoek naar de chauffeur en vraagt getuigen zich te melden. De taxi, een zilverrijder, een grijze Mercedes verdween na de aanrijding via de Wieboudstraat in de richting van het Amstelstation.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 en de nieuws op ZFM. If this is it. En van harte welkom. Een nieuwe Entertainment for You. En uh, ja, You, Lewis en de Nieuws. Nou, die komen uit San Francisco, Amerika. En ben je nou van plan om deze zomer naar San Francisco te gaan? Noem het dan niet Stoer Frisco of San Fran, bijvoorbeeld. Want dan kun je, per, uh, kun je rekenen op een paar uh, kwade Amerikanen. Want inwoners van San Francisco houden hier niet van. Volgens hun is het enige lokaal geaccepteerde afkorting van San Francisco. e s -E Eigenlijk E-S. -E ja, e Een beetje Amerikaans uitgesproken. Wat je wel aan moet doen is een jeans. Want oorspronkelijk komt de jeans uit San Francisco. Zo leer je nog eens wat, hè? Ja, zo leer je nog eens wat. Nieuwe Entertainment View, het is uh, 8 over 5. Entertainment View, de zomereditie. En eindelijk, eindelijk gaat de zomer beginnen. En de komende dagen wordt het eindelijk weer eens lekker weer met temperaturen boven de 20 graden. Ik heb een lekker week gehad. Ik heb donderdagavond gegeten bij Sumo in Haarlem. Ja, en als je er klaar bent, ik zweer het, je hoeft een week niet meer te eten. Zoveel krijg je daar te eten. Zalm, kip teriyaki, garnalen, koketten, tori karake, unimaki... Die kwamen allemaal voorbij hoor. Geen idee wat er nog was, maar het was uh, wel, eens lekker te, <laughs> wel eens lekker te eten. En daarna weer genoten van de wedstrijd Duitsland-Italië natuurlijk. En ja, ik heb de vorige keer ook al verteld, maar... Wat een geweldig team heeft Italië. En het, ja, ik blijf misschien wel een herhaling vallen, maar elke keer kippenvel weer. Het volkslied van de Italianen is natuurlijk prachtig. heb je natuurlijk spelers als Pirlo en Balotelli. Morgen de finale tegen Spanje. Ja, en geweldig nieuws... Want vergeet het voetbal, het tennissen of het wielrennen, de Tour de France. Want eiwerpen is de hit van dit moment. Ja, ja, ja. Twee Nederlanders hebben namelijk het WK eiwerpen gewonnen. Ze gooiden het wereldrecord van 63,20 meter. 63,20 63 meter. 20. Is het nou veel voor eiwerpen? Nou, behoorlijk. Want als je nagaat, dat teams uit Griekenland, Engeland, Duitsland en Ierland niet veel verder kwamen dan de 30 meter zijn we toch ergens nog goed in hè, met onze Nederlanders. Zometeen nieuwe muziek van La Brand hier bij ZFM Zandvoort. Zijn nieuwe heet Express Yourself. En hier is Shola Ama. Perfect smile, don't turn heads on my street Trying to be a superstar like everybody else From JLS JLS Ain't got the X Factor I'm not what they expect But it won't be long Van Labyrinth. Express Yourself hier bij ZFM Zandvoort. En uh, nieuwe muziek heb ik het over. Nou ja, nieuwe muziek. Het is nieuwe muziek van Labyrinth. Maar dit nummer bestaat al veel langer. Ik ben even op onderzoek uit geweest. Het origineel is van Charles Wright en The Wets. Het heet ook Express Yourself. En hij gaat zo... Express yourself. Express yourself. You don't ever need help from nobody else. All you got to do now. Nou, moet ik zeggen dat ik deze versie toch wel iets beter vind. Express yourself. Whatever you do. Nou ja, dan weet je waar het vandaan komt. Een nieuwe entertainment video. Wat, wat gaan we doen vandaag? Ja, trucprogramma. Met straks natuurlijk popster Henry. Tweede uur, hij gaat ons vertellen wat is gebeurd in de showbiz. Wat staat er in de hitlijst van Brazilië? Heer het ook zometeen. De favoriete plaats van een collega ZFM'er. Vorige week hadden we Roy van Buringen aan de telefoon met zijn favoriete nummer aller tijden. Die was een Robbie Williams, Let Me Entertain You. En deze week is de beurt aan collega Aldo Moraal. Ik weet maar niet wat zijn favoriete plaat is, je hoort het straks. En zometeen hier Rudy's Nederlands Hoekje. Elke week een interview met een artiest. die een nieuwe single uit heeft. Met deze week Matt Jackson. Dat zometeen, en hier is het nieuwe van Just Stone. Fijn zeg zeer zal Zandvoort met de Icey Brothers En work to do. We gaan door met het volgende. Rudy's <lacht> Nederlands hoekje. Rudy's Nederlands hoekje. Ja, elke week Rudy's Nederlands hoekje hier bij Entertainment View. En elke week bellen wij een artiest die een nieuwe single uit heeft, of die even in het nieuws is geweest. En vandaag hebben wij met Jackson aan de lijn. Met goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe gaat ie? Ja, het gaat uitstekend. Ik zit lekker in het zonnetje op het terras bij uh, café uh, Babbelar en Purmerend. Oké. Okay. Dus, uh, ik geniet. De volle deugen. Ja, gaat het ook verder goed met de singles? Want je hebt een nieuwe single uit, Lady Love, hè? Ja, Lady Love heb ik uit. En die is uh, eigenlijk in heel veel landen in de wereld inmiddels uh, uitgekomen. En op Radio en TV. Ja, Oké, okay. nou gaan we het zo even over hebben. Ik ga hem natuurlijk ook draaien. Maar ik, um, ik kreeg van jou te horen, Matt Jackson. Ik ging even op je site kijken. Um, ja. Ik denk niet dat jij bent geboren als Matt Jackson, of wel? Ik ben geboren als, uh, als Matthijs, uh, dus, dus Matt zijn gewoon de eerste vier letters van mijn voornaam. Oké, okay. en Jackson, hoe kom je? Hoe kom je bij die naam? Nou, ik heb, ik heb uh, een tijdje in Amerika opgetreden en uh, mijn achternaam is uh, Jasper en Jas uh, dat wordt heel vaak vertaald als een Jack uh, en dan uh, oh, okay. wordt die naam zo verpast, zeg maar. Ja ja. Ja. Nou, ik keek even op je site, ik zie dat je een uh, groot lieverhebber liever bent van soul, disco, funk en uh, ja, jazz. Ja, yes, voornamelijk, ja. Nou, Echt te gek, ik ook. En uh, wat, is oh, nou nou oh. Je wat is nou je favoriete artiest? Uh, van wie krijg je inspiratie? Nou, ik krijg uh, voornamelijk uh, veel inspiratie van de oude artiesten, van, van, van, van een Tony Bennett en een Frank Sinatra, maar uh, inmiddels ook van een Michael Bublé natuurlijk. Ja. Dus echt, echt ja, de mannen ja. die echt de oude jazz ook een beetje uit de slot hebben getrokken. Ja, dus echt, echt een beetje de jazz kan. Dus niet bijvoorbeeld Lou Marvin Gaye. Ja. Want Lou Rose vind ik echt, uh, echt soul. Of, of ja, is het... Ja, ja. nou, Lou Rose zit er een beetje tussenin. Tussenin, hè, ja. En, ja, dus, dus het zit er een beetje tussenin. En ik vind het ook mooi om, om gewoon echt een oude mooie soul nummer met een, met een jazzy uh, accent uh, te brengen. Ja. Hoe ben je nou bij de genre gekomen? Want uh, heb, je, heb je je hele leven al Engels gezongen? Of heb je ook Nederlands gezongen? Nou, ik heb, uh, ik heb voornamelijk uh, het Engels gezongen. Uh, en het Nederlands is eigenlijk pas de laatste, de laatste vier, vijf jaar bijgekomen. Hm. Omdat ik uh, pas een jaar of vier vijf in Nederland uh, mijn optredens uh, aan het doen ben. En dan wordt er toch wel eens uh, wat gevraagd om, om, om Nederlands talige muziek te zingen. Ja. Dus uh, ik heb mezelf het eigenlijk een beetje aangeleerd. Maar als je zegt waarbij voel je als een vis in het water, dan is dichtbij het echt bij het Engels talig. Ja, ja in using all lady love is in veel landen op radio en tv te horen en te zien, las ik zo al uh, ik op internet. En ja. um, nou, ook in USA, inclusief Las Vegas stond hier. Inclusief Las Vegas. <laughs> uh, las Vegas is voornamelijk uh, op de radio. Okay. Dus dat heb ik al een hele goede recensies uitgekregen. Maar inmiddels is daar uh, Canada bijgekomen en Zuid-Amerika bijgekomen. Okay. En dat is wel, wel heel heel goed. Ik, ik ben zeg maar de laatste uh, drie, vier maanden een keer of uh, nou acht, negen keer op de, op de tv geweest. Ja. In Brazilië, Nederland van Telen, uh, Curaçao. Uh, daarna Curaçao wordt bijna Tillen, met Ecuador, uh, noem het maar op. Oké, okay, maar hoe kom je daar nou bij? Komt dat via gewoon via het internet? Of stuur jij echt jouw liedjes naar die radio stations op? Nee, ik ben uh, ik ben een tijdje teruggevraagd door een, een, een Zuid-Amerikaanse tv zender die me had opgepikt. Ja. Uh, via internet? Die hebben me nee, niet via internet, dat is eigenlijk via via gegaan, okay. op basis van een aanbeveling. Yeah. En die zijn hem toegekomen en zeiden: joh, we willen graag uh, een aantal keren jou in onze uitzendingen hebben bij onze opnames. En dat is dan gebeurd. En uh, die, die uitzendingen zijn ook uh, daadwerkelijk uh, gedaan in het buitenland. Ja, ja. Het, grappig is een klein, klein grappig detail. Is, ik heb in Nederland voor een bruidsbar opgetreden. Die uh, ging op huwelijksreis naar Curaçao. En ze waren aangekomen in het hotel en ze zagen mij s'avonds daar op tv mijn leven afzingen. Oh, oh oké, okay. ja, die dachten, ja. die kennen wij. Die kennen wij. Grrabber. Uh, gezien op ons huwelijksfeest, ja. En uh, ja, wat, heb je nog meer? wat heb je nog meer gedaan uh, qua optredens? Nou ja, ik, uh, ik heb uh, op het podium gestaan met Lee Towers. Ik uh, doe regelmatig optredens met Donna Linton. Ik sta volgende week weer met Ronnie Tober en Justine Pelmelai en Wesley Bronkhorst en uh, Danny Nicolai op het podium in Renswoude. Gezelligheid. Van de Ronnie Tober Foundation. Oké. Okay. Uh, ja, verder zijn we natuurlijk bezig met allerlei leuke plannen. Ik heb net een nieuwe single opgenomen. Dat is uh, Dance in the Old Fashioned Way. Dat is een heel oud nummer van Charles Aznavour. Oké. Okay. En dat uh, ja, is een beetje een, beetje een smooth, lounge ja, ja. uh, jazz. Goed bij het weer, hè? Ja, precies. Ja. Als mensen dan meer informatie over jou willen, waar kunnen ze kijken? Dan kunnen ze kijken naar www.jackson.nl. En Jackson schrijft je J-A-X-X-O-N. j a x x o, -N. Ja. J -A -X -X -O -N. Nl. En daar uh, kan je kiezen voor de of Engels talige versie van de website. Oké, okay, nou, dankjewel. Ik ga Lady Love draaien. Komt en je, uh, ik, uh, ik wil je bedanken. Een heel fijn weekend verder. Graag gedaan en het uh, Oké, okay.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 Nieuwe single van Matt Jackson hier bij CFM Zandt voor net hier aan de lijn Lady Love. Meer informatie kan je vinden via www.jackson.nl. En Jackson is met twee keer XX. Je swing out sister. Am I the same girl? <middels> Ja, fijn zeg, je the swing out zuster Am I'm the same girl Hier bij Entertainment View Bijna el elke dag komt er wel iets opduiken Wat te maken heeft met plagiaat Ja, vaak klopt er geen reet van Maar soms heb je wel eens even dat je denkt van Nou, dat kan wel eens kloppen En dat had ik bij deze Je kent vast wel de hit van Jesse J Domino ja. Hit geweest. Het liedje van Domino van Jesse J lijkt heel erg op het liedje van Loomis en de Lust en Bright Ra Red Chords. En die gaat zo. sound. En dan gaat vooral om het, uh, het eerste couplet. Um, de mannen van de Loomis en de Lust, vooral meneer Loomis, heeft uh, Jesse J. Nou ja, niet Jesse J., maar de platenmaatschappij van Jesse J. Um, ja, aangeklaagd, omdat het gewoon enorm erg op elkaar lijkt. Een nummer van uh, Loomis en de Lust is uitgebracht in 2009 en Jesse J. Domino's is uitgebracht in 2011. Nu hebben de band zelf het bij elkaar geremixt. En nu kan je helemaal goed horen dat het op elkaar lijkt. Als dat niet lijkt, dan weet ik het ook niet meer. Uh, dus uh, de heer Loomis van uh, Loomis en de Lust heeft dus uh, nooit toestemming gegeven om dit liedje zo te gebruiken. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Nou, gaan we toch maar Jesse J even draaien. Hè? Dit is Domino op ZFM. I'm feeling sexy and... Hier op ZFM Zometeen hier um, Weer het nieuwe item Favoriete plaat van collega ZFM'er Elke week bel ik een uh, collega ZFM'er Met de vraag, wat, zijn, wat is haar Of zijn favoriete plaat Vorige week, of twee weken geleden Hadden we Albert Jan Vos, hij uh, trapte het item af Met uh, Marvin Gaye, let's get In on uh, Vorige week was het Roy van Buringen Die uh, Robbie Williams aanvroeg Met Let Me Entertain You En vandaag bellen wij met uh, collega Aldo Moraal ben je benieuwd uh, wat zijn favoriete liedjes aller tijden? Ik weet in ieder geval dat het een liedje met een speciaal gevoel is. Dan hoor je dat zo meteen. Er wordt er nog wat nieuw muziek van um, Other Side on the Table, Maybe Tomorrow. En dit liedje kreeg ik toegestuurd van Aldo. En hij zegt: Nou, dit moet je gaan draaien. En um, hij weet er meer over. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, vertel wat, wat is dit? Nou, dit is uh, een, een band die is, uh, ik denk, nu bestaan nu bijna een jaar, denk ik. Ja. En daarin speelt mijn broertje. En die is met een groep vrienden van school zijn zijn band begonnen. Oh, Oké. Okay. Uh, we hebben. Uh, uh, een paar opleidingen gehad, vrijwilligersmarkt in Haarlem al. En zijn ook een paar, ja, ze hebben in de studio hebben ze ook muziek opgenomen. Nou, leuk. Ja. En die hebben wij net gedraaid. De nieuwe single heet Maybe Tomorrow. En morgen ga jij ze bellen in je programma. Ja, ik heb vanmorgen in mijn uitzending met een interview en uh, dat hoor je niet vertel, wat doe je allemaal voor CFM? Ik, doe uh, ja, jou programma is daar op zondag in op zondag. Ik, nog, zondag. Ja. ik heb uh, sinds kort mijn eigen uurtje, daarna nog. En uh, voor CFM uh, draaien wij ook feestjes en partijen en uh, kan we ons altijd inhuren voor leuke DJ's. Ja, vertel, want uh, als je mensen jou willen huren voor als DJ's zijnde, hoe, uh, hoe doen ze dat? Nou, ze kunnen uh, mailen naar CFM uh, of bellen. Oké. Okay. En dat mailadres vind jij wel toch? Ja, die geef ik wel zometeen door. <laughs> nou, de... en, dan, uh, ja, en als je dan een feestje of partij hebt, een of iets en je zoekt, en je zoekt uh, ja, een DJ voor, uh, voor een muziekavond of middag of weet ik wat je hebt. Dan kan je ons inhuren en dan komen wij met z'n tweeën, of, in je, of als je wil in je eentje, kom je voor een mooie prijs, komen wij uh, muziek draaien. Ja, nou goed toch? maak je nog een beetje reclame ook, heel erg goed. Nou, dan gaan we even hebben waar, we eigenlijk, uh, waar ik je eigenlijk over bel en waar dit item ook over gaat. Um, zometeen de plaat die jij hebt uitgekozen, daar hebben we het zometeen later over. Maar naar welke muziek luister jij over het algemeen? Nou, ik luister over het algemeen eigenlijk heel veel radio. En dan vooral een beetje de, de, ja, de muziek van nu, zeg maar. De hitjes. En, uh, ja, de hitjes een beetje, ja. En als je nou een, een playlist mocht samenstellen van vijf nummers, dus een, een, een, een lijstje met vijf nummers die je gaat draaien, welke moeten daarin? Ja, op dit moment zeg ik Takata. Uh, -ta. <laughs> ja. Uh, da Bob zeg ik. Ja. Uh, de nieuwe van Studio Killers. Ja. Uh, um, en, uh, pff, ja, wat heb ik nu ja misschien uh, toch een wat oudere nummers al van uh, uh, Summer Jam en uh, All Around the World of uh, weet je zo ja nee ja. van die oude wat wat oude die, die vroeger een beetje in waren zeg maar nou heel goed want uh, ik vroeg het vorige week aan Roy en die had er toch een meer moeite mee om zo'n playlistje uit te zoeken ehm um... maar geen radio meer toch <laughs> Hé, hey, um, jouw um, ja, jou, jou liedje. We hebben twee keer geleden hadden we Albert-Jan Vos met Marvin Gaye. En uh, vorige week hadden we Roy met uh, Robbie Williams, Let Me Entertain You. Maar jouw liedje is eigenlijk iets compleet anders. En het is ook echt een compleet anders gevoel. Uh, kan je dat uitleggen? Ja, hij vroeg mij dit uh, gisteren. tussen middag vroeg hij dat, omdat, uh, of ik dit wou doen. En ik heb gezegd ja, maar ik heb wel moeite gehad met de plaat. Ja, ik, ja ik vind eigenlijk heel veel muziek wel leuk en... Uh, ja, het is toch een beetje een trend, ja, gewoon de tijd die, die het heeft, zeg maar, die muziek, want ja, als je muziek te vaak hoort, dan ben je ook een beetje klaar mee, een beetje zat. Yeah. En, maar ik heb er goed over nagedacht, een plaat die ik gekozen heb, die uh, heeft weer een, een emotionele uh, betekenis in mij. Yeah. Want die heeft uh, ook Begaas voor mijn moeder gedraaid, yeah. en dat vind ik toch altijd wel een goed nummer. En ik hoor hem af en toe wel eens op de, bij, bij een reclame of ergens bij mensen, gewoon toch voorbij komen en... Uh... Maar, uh, ja. Nou ja, een mooie reden kan je natuurlijk uh, niet krijgen met zo'n prachtig nummer. Het is namelijk van, ja ik hoop dat ik het goed kan uitspreken in mijn Frans, want mijn Frans is niet heel erg goed. Het is uh, Jean Tiersen met Comptine du autré été. Ja, zoiets uh. Ja, vond je het wel aardig? Ja, ik kan zelf helemaal niet uitspreken. Dus, Oké, okay, nou ja, ik vind, het een, ik vind het een heel mooi nummer. Helemaal met het, uh, met het verhaal van jou natuurlijk op de, op de achtergrond. Um, ik ga je morgen weer spreken, zondag in Kenmans, vanaf twee uur. Ja. En ik wil je bedanken en een hele fijn weekend, hè? Ja, hetzelfde van jij ook. Van en uh, we gaan hem hier draaien. Heel mooi nummer. Eigenlijk iets compleet anders wat de andere mensen hebben, maar de reden is natuurlijk veel mooier. Dit is Jan Tyrassin. Waar uh, Aldo waar collega Aldo Moraal een speciaal gevoel bij heeft. En uh, hij is mooi natuurlijk met zo'n verhaal achter. Jan Tiersen op uh, ZFM. Volgende week weer een nieuwe, een nieuwe favoriete plaat van een collega. We gaan, uh, volgende week gaan we bellen met Rob Harms. En volgende week horen we van hem. Wat zijn nieuwe, of zijn favoriete plaat is dus aller tijden. You look at the sky, but you don't see the colors. You're still alive, but you find it hard to be.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 Zeg. De nieuwe van Chris Hoordijk, Jump from a Waterfall. Zometeen hier, Poster Henry, hij gaat vertellen wat is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. En nu he hoort Michael Jackson, Bed. Day after day, he's in his fantasy world. He's got dreams He's hanging on to them